...met het NOS-journaal. Na de aardbeving van gisteren in Groningen... ...breidt het instituut Mijnbouwschade de dienstverlening voor dit weekend uit. Het IMG is zowel vandaag als morgen bereikbaar voor mensen die schade willen melden. De beving had een kracht van 3,4 en was een van de zwaarste bevingen ooit in Groningen. Het aantal meldingen van schade was gisteren al opgelopen tot 246.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 Voor mensen die pensioenen opbouwen bij een verzekeraar dreigt een financiële tegenvaller als ze niet op tijd overstappen naar het nieuwe stelsel. Daarvoor waarschuwt de regeringscommissaris, die gaat over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De waarschuwing geldt voor ruim anderhalf miljoen mensen van wie een werkgever het pensioen opbouwt bij een verzekeraar en niet bij een fonds. Voor 2028 moeten werkgevers zijn overgestapt, maar velen zijn daar nog niet mee bezig.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 Het Dolphirama in Zandvoort-aan-Zee is gelegen tegenover het station op de boulevard. Je maakt wat mee in het in Zandvoort -aan -Zee. Dolphirama in Zandvoort-aan-Zee. Dolphirama! Tij gluif het maar niet Hij heet ook nog moedje in het ven gevreed, Want had het het wel, dan had de gezien Wie schoen het die monders geen Als de stel. Ik was zo'n jongetje die dat allemaal geloofde. Oh je vaarspoenen, zeep. En ik vind dat mooi, want ik heb leren in mooie dingen te geloven. Door mijn jeugd, hè. Ik heb één slecht ding uit mijn jeugd overgehouden. Ik rook nog steeds. En in zo'n beetje ook, zeg. Zijn er hier nog mensen die roken? Een stuk of vier en de rest ligt te liegen, hè. Dat ik, uh... Nee, maar ik vind ook goed dat jullie liegen, hè? want ik snap als roker zelf dat je je gedijst houdt tegenwoordig. Hè? Want het is waar, rokers. We zijn absoluut in de minderheid aan het raken. Dat is zo. Kan een voordeel hebben. Misschien worden we binnenkort beschermd. <lacht> maar door aan jullie denk ik het niet eigenlijk, hè. Zal ik eens zeggen waar wij rokers gaan eindigen binnenkort? Zal ik dat nou eens voorspellen? Binnen nu en vijf jaar komen wij terecht op de Hoge Veluwe met een hek omheen. In een reservaat voor rokers. Dat geloof ik. Ja. Ja. En dat de niet rokers op zondagmiddag met hun kinderen rokertjes gaan kijken op de Hoge Veluwe. Ja. Ja, ja, dat die kinderen hebben snufferd door het gaas staan. Zo we staan die al twee uur, hebben we nog geen roker gezien. En dat die vader zegt, gaat er gaat gaat gaat Daar gaat het naartoe, hè. Wat heb ik een hekel aan dat gezeik over dat wel of niet roken, doe het wel of niet, maar mekaar dan maar mee te pesten en allemaal rapporten en onderzoeken. Ik word er gek van. Rick bijvoorbeeld, die rookt ook nog steeds, Rick. Ja, ook. En die is een beetje ook. Zo, zo. Hij zegt altijd, gewoon doorstomen, je komt vanzelf in de haven aan. Dat zegt hij altijd. Ik was laatst bij hem in Den Haag. We waren aan het kantelen met z'n tweeën. En toen vertelde hij mij een verhaal over dat roken, dat hou ik niet voor mogelijk. Hij, hij begon als volgt. Hij zei, jek af, jek af, Je mag tegenwoordig nergens meer roken, joh. In een vliegtuig moet je op buiten gaan staan. <tie> ik was laatst op een feestje. Moet je, moet je goed, goed luisteren houden. Een feestje. Weet je wel? Mocht je niet roken? Ik kom maar eens in de vier jaar om een feestje bij mijn zus. Mocht je, niet? Mocht je niet roken? Moest je op het balkon gaan staan. Het was 5 graden onder nul. Of onder de afzuigkap in de keuken. Dat mag ook, toch? Sta je daar in je eentje feest te vieren? Oh, le! Lekker, waar is de tijd gebleven van het leuke feestje van vroeger, weet je nog? Toen ging het toch heel anders? Toen haalde je juist voor al je ooms en tantes hun eigen merk sigaretten in huis, weet je nog? Dan zet je je in glaasjes op een wit tafel tussen de nootjes en de pepsels en met z'n allen lekker kringetjes blazen. Lekker schelden met de overkant, weet je nog? Maakt niet uit wie je voor rot schold. Daar ging zo rook gedaan, dat maakte geen gehefelijk uit. Het was gezellig. En de kinderen vonden het ook leuk. Ze zeiden, opa, steek nog een perp op, het ruikt zo lekker naar toffee. Moet je die kinderen van tegenwoordig horen, anti-rookfundamentalisten zijn het allemaal. Ik heb ook zo'n neef, Dennis. Zo'n twaalfjarig thuisbankiertje met een eigen faxnummer. Wat een ekeltje is dat zo. Als je dan hem vraagt, Dennis, wat wil je later worden? Dan zegt hij, rek, rek, rek. Maar voor hij kon lopen had hij al een krantenwijk. Wat ettertjes hè. Maar goed. Ik sta op dat feestje op het balkon te roken. Vijf graden onder nul. Dat was de enige die nog rookte. Ik denk, lekker feestje, zegt hij. Het is niet het woord van het roken, dan is het wel van de vorst, zeg ik. Ja. Maar het was ook wel rustig. Ik was zo gaaf hoeren die voorkamer. Ik denk, lekker even buiten het balkon Nou, zo wel lekker. Hè? Ik neem één hes, gaat achter mij een raam open op dat balkon. Is het dat kleine thuisbalkiertje? Die Dennis. En die zegt in dat vervelende dialect tegen mij, wat hij leert op de basisschool, zegt hij tegen mij. Omerik, kunt u niet ergens anders gaan staan roken? U staat precies voor mijn computerkamertje te roken. Ik zei: joh, doe dat raam dicht, joh, minibed. Moet soms op het dak gaan zitten, jongen, donderop. Doe, doe dat. dicht dat raam. Maar, maar hij ging gewoon door, hè. Hij zei wist u, Omerik, dat roken de gezondheid kan schaden? Daar in college van zo'n twaalfjarig Turfie, je kent dat wel, hè? Die zijn allemaal opgestookt op de basisschool tegen dat roken. Hadden een project gehad, hoe heet het ook alweer? uit of de Peppert, ik weet niet meer hoe het heette. Hij ging maar door, hij zei, oom Rik, vijf procent van de rokers gaat gemiddeld. Ik zeg, Dennis, nou moet je heel snel, heel snel dan raad dicht doen met een gezeik van je. Anders zal ik je zo'n ram voor je omgeven geven dat je via je modem en internet... op de beursvloer van Japan uitkomt, hoor, ik ben het helemaal zat. Hij ging gewoon door. Hè? Hij zei: Ja, maar Omerik, 5%. Ik zeg: Dennis, doe nou dat raam dicht. Dadelijk loop je muis weg. En dan. Hooggezaaid met dat gozertje. dat je eindelijk doet dat. En dat je dat raam dicht. Ik denk: hè, hè, even roken. Verbrand ik mijn poten. zeg: kan? vergeet het te roken. Het eerste wat je kan doen is. Nou. Ik denk, een nieuw checkje draaien, 5 graden onder nul, dat krijg je niet voor elkaar, hè? Dat denk ik denk, nou, lekker zeg, kan ik mijn klauwen op gaan warmen in de voorkamer, om weer op het man, wat feestjes Ik ga die voorkamer in, ik had het nooit moeten doen. Daar zijn ze allemaal gestopt met roken. Ze hadden allemaal zo'n plaster, ken je dat? Hier een plaster, daar, daar, daar. En dan denk je, ze hebben zo'n plaster, weet je wel. Is het gezeik afgelopen, ze roken niet meer. Maar juist praten ze de hele avond over dat ze gestopt zijn met roken. En niet eens leuk, weet je wel. Ik ben al zes maanden gestopt met roken. Maar ik krijg het toch steeds benauwder en benauwder en benauwder. Ik <lacht> ben al jaar gestopt met roken. Ik was me dikker, me dikker en me dikker. Ik krijg ook last van mijn dikker. En als je er een geintje over maakt, is het feestje te klein. Ik zei tegen die bolle bijvoorbeeld, ik zeg, weet je wat jij nou kan doen als je af wil vallen en ook niet roken? Hij zegt, he, zeg, moet je die plaatser op je bek plakken, dat ben je wel. Ook... <tieden> nou, er werd daar totaal niet om gelachen op dat feestje. Laat ze nou, geapplaudiseerd ze, ze. kunnen nergens meer tegen, ze rook je niet meer, chagaren op jongen. En dan gaan ze rare dingen, zeggen hele rare dingen, jongen. En dan zegt tegen mij: Rik, jij rookt toch, hè? Ik zeg, ja. Ik zeg, ja. Ik zei, nou in, nou in. Kom erin, Hier, hier, hier. Kom erin, Kom erin. kom, lul. kom lul. Hij zei, dan ga je gemiddeld tien jaar eerder dood. Ik zei, dan geef niet, toch een feestje. En dan worden ze chagrijnig en dan komen ze altijd met het verhaal... dat wij als rokers, wij schijnen de samenleving zoveel geld te kosten. Hè? De niet-rokers moesten van alles voor ons betalen. Ik zei, dus gelul, wij betalen accijns, we betalen overal mee. Op het roken ook. En ineens is die accijns piep. Nood is accens peanuts, maar dan opeens is het peanuts. En dan komt de zak Japan dat pas echt bij en dan gaan ze rekenen hoor, die uitgerookte boekenhaders, jongen. Dan zeggen ze: jij rookt nog, dus jij hebt meer kans op hart, long en vaatziekte. Die krijg ik dan allemaal, die avond nog ter plekke. En ik moet eraan geholpen worden, ook. of ik wil of niet. Hè? Dus ik word dat kost 50.000 gulden. Ik krijg een open hartoperatie, 100.000 gulden. En wie moet het allemaal ophoesten? Zij, de armen, niet-rokers. Ik zei, dat kennen jullie makkelijk betalen, joh, je bent gestopt met roken, je haalt wat geld over je <lacht> Nou, ze gaan absoluut niet solidair zijn met mijn stoflongen, hè. En toen zei ik, zal ik jou nou eigenlijk, hij bollen, luister is voorrekenen wie wat nou in feite kost, hoeveel, waarom, wanneer en hoezo. <lacht> ik zei, nou rustig maar. Ik zei, jij zegt dat ik tien jaar eerder dood ga, zijn je erger woorden, hè. Jij wordt gemiddeld 75, de gezonde mensen worden 75, dus ik word maar 65, klopt toch? Nou, ik betaal mijn hele leven mee aan de AOW, maar ik zal dat nooit aan genieten. Maar ik betaal wel mee aan die AOW van jou, jij krijgt tien jaar lang 20.000 bruto per jaar, dat is twee ton. Daar ken ik van gedot wat woorden, een open-hart-apparatie. En dan ben ik nog altijd, altijd 50.000 gulden goedkoper uit dan jij. In feite komt het erop neer dat ik jouw oude dag bij elkaar loop te paffen. Daar komt daar komt Uitgeluld. Sta dus ik even naar het begonnen. ik heb nog een hoop te doen. Je hoort er niemand meer in die voorkamer. Ze waren helemaal uitgeloten, Dat was geweldig, jongen. Ik sta op het balkon, ik neem één hash... Shh, ...begint achter mij het programma Windows weer. <lacht> ik zei Dennis, doe het raam dicht. Ik, ik wil je niet eens horen. Hè. En hij zei heel hazig. het spijt me heel erg van net oom Rick... ...maar mijn computer doet opeens zo vreemd. Heeft u er verstand van? Ik zei, ja, daar heb ik helemaal verstand van, jongetje. Dat komt dat je dat raam de hele tijd hebt openstaan. Ik zeg, dan vliegen al die virussen naar binnen en dan gaat het vaart. Hij zegt, nee, nee, dat is het niet, oom Rick. Mijn computer onthoudt opeens niets meer. Ik zeg, ja, dan heb je pech gehad, en heb je computer met Alzheimer. En toen opeens begon hij te schreeuwen als een spevark. Hij zegt, oom Rick, oom Rick, oom Rick, er komt nu overal rook uit. Ik zeg, ja, dan ben je helemaal doorlul, dan moet je hem buiten zetten. Geef hem maar aan. Ik kreeg ruzie met zo'n goosetje, weet je wel, twaalf jaar. En het weet je wel, belachelijk nou, eigenlijk. Zijn moeder erbij, iemand een toffee. <lacht> nou, en uiteindelijk was het rustig, weet je wel, en toen dacht ik, nou, eindelijk één secke. Even voor mijn vuilnis en maar zitten, daar hoor ik toch. Ik neem één hers, kom er één vereen die uitgerookte boekhouders uit de voorkamer dreigt, meld op balkon Zo van, hey Rick, geef mij even één hers. Ik <lacht> zeg, wat is dat? Zit je plaster los? <lacht> Als je wil roken, dan ga je die peuk maar <totstutters> Ik zei, Weet je hoe ze dat noemen in de Tweede Wereldoorlog? Bugzack. <totstutters> Dames en heren, werkt als volgt. Men roept is tegen het beest en een paar tellen later hoort men precies degene wat men zo even geroepen heeft weer terugklinken. Ik zal het u demonstreren. Larre! Larre! Ja, ja. Lara. Zeg het eens. Koppiekrouw, koppiekrouw. Ja, ik hoor je wel. is dat nou? Kun jij me even verstaan? Je rare papegaai. Hij praat me helemaal niet naar de grappen maken. Hij praat gewoon terug. Hoe is je naam? Lara. Zie je wel. Hoe zei je?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 Je wel. hoe zei je? Lara! Hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk, hè? Ik praat jou na. Ik praat jou na? Ja, zo ken ik je weer. Jij praat mij na. Jij praat mij Jij na. Jij praat mijn... dan nou, praat ik weer hè? Dat is een hele, <lacht> een hele intelligente papegaai hè. Even uittesten hoe intelligent meneer precies is. Luister, luister, Lara, luister eens even heel goed. Hoeveel is 1 plus 1? Twee. Goed zo. En hoeveel is 1 maal 1?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 er is een probleem. Nou, dan is er weer een probleem. Wat dan? Niets uit deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de een Oefenboekje met tafels voor het basisonderwijs. Niets uit deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auto. <tos> Onhandig boekje. Maar wat hij weet, wat die De eerste som. 7,5 x 60. Kom op. Veel te moeilijk. Ah, dat natuurlijk niet, dan kun je dat vleefvoudigen. Dan weet u ook al, 7,5 x 60, dat is hetzelfde als 15 keer 30. Nou, 15 x 30 is dat weer gelijk aan 30 x 15. 30 x 15 staat gelijk aan 60 x 7,5. En 60 x 7,5 is. 400. Voila. <lacht> dat is allemaal niet zo moeilijk. Oh, dit is een mooie vrouw, zeg. Een papagaai. Komt dat even mooi uit. Een papagaai heeft in zijn bakje.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 Daarom ben ik half Augustus vertrokken. <tog>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 Ja? Hmm. Ja, jullie, jullie, denken, jullie denken waarschijnlijk: hij loopt maar wat. Ik zal een voorbeeld geven waaruit blijkt eh, waar ik mee te kampen heb in mijn thuissituatie. Eh? Ik ben. Ja.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 Voor haar is het dan eh, super grappig... dat ik dan rondloop in een onderbroek... waar op de elastiek het woordje klein staat. <lacht> dat is haar niveau. Dat is, dat is, dat is waar, waar, ik, waar ik mee te maken heb. Weet je? Dat is... <lacht> Sorry, hoor. <lacht> ja, zij was een maand later, was zij jarig. Toen heb ik haar voor de verjaardag... een onderbroek gegeven van het merk Super Dry. <lacht> rechtspersoon leek mij om gewoon geen fuck te geven om het milieu. Maar dat blijkt best makkelijk. En het is bevrijdend. Kijk, de kunst is om nooit met linkse mensen in discussie te gaan over het milieu, want zij zullen er alles aan doen om jou neer te zetten als een idioot. Dus als iemand tegen mij zegt, oh Gier, als rechtspersoon geloof ik zeker niet in klimaatverandering. Dan zeg ik, ja, ik geloof in klimaatverandering. Het boeit me alleen niet. En dat brengt ze altijd in de war. Ja, maar geef je er niet om voor je dochter, vind je niet belangrijk dat ze opgroeit in een leefbare wereld? Nee. <lacht> Luister, ik weet dat mijn dochter mij om allerlei redenen zal gaan haten, maar ik weet ook dat, dat hoe ik tegen me milieu aankijk daar niet één van is. Als je je kind gewoon jarenlang mishandelt, dan is het milieu gewoon niet zo'n issue voor ze.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 Goedemiddag, met van ons Peter de Bost. Hallo, goedemiddag. Hi. Uh, even een uh, mededelingetje. Uh, er zijn wat problemen met onze postsorteermachine. Ik wil even naar het postkantoor. Uh, de hele 8013 ligt eruit. Die ligt op zijn reet, zo gezegd. Dus uh, er kan de komende vier weken geen post bezorgd worden. Door, vier weken? Ja, door technische problemen met onze post-sorteermachine. postsorteermachine. dat is lekker vier weken. Ja, het is een Koreaans apparaat hè, en ja. er moet gespecialiseerd personeel bij komen. Ja. Mensen uit Korea en het duurt ja. leven voordat die hier zijn. Die komen met de bootkomers aan en weten niet Zou waar ik aan kan. Je hier de vliegtuig regelen dan. Nou ja, dat zijn het om met kosten te maken. We gaan even buiten. Om, gezegd. Ja. En uh, ja, vanaf morgen mag u de post zelf opkomen, halen dan En uh, Waar? Uh, hoofdkantoor, Nieuwe Markt 1A. <laughs> Nieuwe Markt? Ja. Goed. Dat moet wel iedere dag gebeuren voor 12 uur. Maar, hoezo iedere dag? Nou, onze opslagcapaciteit daar is niet zo groot dat we alles kunnen bewaren hey, voor Maar ik allemaal. ben uh, komende anderhalve week op vakantie, dus dat wordt wel een probleem. Oeh, lastig, ja. ja want we, als we na 1, 2 dagen niks uh, gehoord hebben van u, gaat het in principe, staat hier op de notitie, de versnipperaar in. Nou, dat lijkt me toch niet. Dat lijkt me wel, dat zijn niet de instructies. Ja, maar kijk, als jullie een probleem met de sorteermachine, dan, uh, nou, dan mogen jullie er verantwoording voor nemen. Dat ja. moet je vooral doen. Nou ja, goed, ja. Het, het kan ook zo zijn. Uh, ik zie even Sub B staan uh, je als wenst dat de post alsnog bezorgd wordt, dan kan dat één keer in de week. Ja. Alleen zijn er kosten aan verbonden. <hums> 15 euro per bezorgronde. Ja, ja. U mag het zeggen. Nou, ik kan het in ieder geval niet uh, dagelijks van halen straks. Dat is een feit. Dan worden dus eenmaal bezorgen. 15 euro mag ik uw uh, Giro bankrekening. worden de eenmalige automatische incasso. Nee. Ik vind het probleem liggen aan jullie kant. Dus ik vind niet dat ik daar kosten voor moet. En zodra de machine weer hersteld is. En misschien ja. duurt het twee weken, misschien vier weken. Ik hoop ja. uiteraard zo kort mogelijk. Ja, dan starten wij in. de huis en huisbezorging weer op hoor. Dat is geen probleem. Nee, ik ben bereid om... Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Want zodra de machine weer ja. gemaakt is. Dan uh, is de bezorging weer gehele. In vertrouwde handen van onze post. Nee, dat mag ik toch aannemen, inderdaad. Ja. Tot die goed. tijd zitten we even met een impasse. Ja, ja. Um, kan ik u dus nogmaals um, aanbieden de post iedere dag zelf even op te halen? Van half negen tot twaalf uur. Ja, nou, dat is, in, dat is in principe wat ik wel wil doen. Alleen het punt is dat ik dat niet kan garanderen. Dus, uh, en dan ja, kijk, ik niet maar daar kunnen wij nu weer geen rekening mee houden, begrijpt u? De een kan wel, de ander kan niet. Wij oh. moeten daar een streep onder trekken. We moeten daar een lijn in zetten. Ja, ja, begrijp ik. Maar uh, als ik een keertje niet kan, wens ik niet dat de spullen de snipper aan verdwijnen, natuurlijk. Ja, dat ja. blijft doorgaans wilde als iets een halve dag blijft liggen. Maar daarna is het echt uh, pas woon weg ermeest. Ja. Wat het ook is, Sure. We, ja. we doen dat zonder aanziens des poststux, om het zo maar te zeggen. We gaan uh, echt, alles gaat dan uh, het apparaat in. Nou, dan mag je de verantwoording daarvoor nemen. Dat, uh, dat, dat komt dan wel. Ja, goed. Tenzij u zegt, dat is dus. Uh, nee, de... ik ga daar niet echt voor betalen, absoluut niet. Nou, ik dat weet... zal dan wel moeten, want die heeft verder geen keuze, denk ik. Nou, nou, in, in oh, nou. Ik denk dat jullie wel. Hé, ho, ho. Luister eens eventjes. Ik, ik denk in dat alle... jullie dan wel weer een proces aan je reken krijgen als je de post gaat versnipperen. Dus dat is van jullie probleem. De rest mij eigenlijk geen andere oplossing dan alle post maar weg te flikkeren voor u. Zo, dan biedt het er toch op, man. Nee, je zoekt er uit. Zorg maar dat die post hier komt. Dan ga je maar op je fietsje euh, zelf sorteren. Ik vul in eenmalig incasso, 15 euro nee, nader, al helemaal. <laughs> nader te ontvangen van adres Glam nee, uh, Hey ik al, even luisteren. Ik zou, <t Albertoenblue> <twell> zou je een beetje op uw woorden willen letten, sorry. Ja. Nee, nee hoor, nee. Nee, daar heb ik geen zin in. Betaal daar al voor namelijk. Wat betaalt u dan? Nou, de porto. Uh, de porto wordt u door betaalt iemand nee, betaald. U, u lult uit uw nek meneer, sorry dat ik het zo zeg. Nee, de porto wordt degene die het mij toezendt betaald. Ja, dus u nou. betaalt helemaal niks? Nee, maar. Wat blijft u nou met uw argument? Uw betaalt, nou, u betaalt helemaal u niks. Nou, alle post die u krijgt is gratis, namelijk. hè? Ja, die. Dit is niet even nemen. niet aan met uw domme hoofd. Nee, nee, nee, nee. Nee, Nee, nee post is nou, u moet vooral ook op de woorden letten. Maar, ik heb wel gelijk, en je moet tot domme luisteren, want alles wat je door de brievenbus gegooid krijgt iedere dag door onze collega's, nee. daar heb je geen gulden voor betaald. Ik betaal persoonlijk niks aan dat poststuk. Nee. Nee, maar ik ben net zo goed verantwoordelijk voor degene die wel naar mij wat toezendt. Ja. En ik moet er nog eens een keer voor gaan betalen om het drie weken later op te halen. Ja, bekijk het even. Dat is een stukje overmacht. Ik kan best wel dat ja, dat nou, is een, ja, een Koreaans ja. Nou, dit is domme toch op, joh. En uh, betaal verdomme even een vliegtuig voor die gasten, zeg. Kom op, zeg. PTT, krijg wat. <lacht> de PTT bestaat al tien jaar niet meer. <lacht> Ongelofelijk leuk, ...de ongelukken gebeuren in en om het huis. En toen gingen ze zeggen dat je dus in en om het huis extra voorzichtig moet zijn... ...omdat het daar blijkbaar gevaarlijker is. Maar dat is helemaal niet de reden dat de meeste ongelukken in en om het huis gebeuren. De reden is dat je daar gewoon vaak bent. Anders kun je net zo goed zeggen van nou, uh, ik ben vrijgezel... ...maar ik wil vandaag seks, dus ik ga de hele dag op bed blijven liggen... ...want daar gebeurt het het vaakst. Het nog een met de regen Ik voel me nars en moe, want alles ging meer De waterrekening. 438 euro. Hallo. Oh, nou. Ik heb dat uh, ook zijn gebeld. <lacht> nou, die adverteren me dat ze voor uh, 2 euro per maand... heel gezin van voor water kunnen voorzien. Dat <lacht> <En> voor... <lacht> Heb je niks voor nodig, alleen je eigen kop Want daarin zitten dromen dak en weinig tegenop